Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. Bij de GGD Hollands Midden zijn vandaag geen plaatsen meer vrij... om zonder afspraak een boosterprik te halen. Bij de priklocaties in Alphen aan de Rijn, Gouda en Leiden... staan sinds vanochtend vroeg lange wachtrijen. Gisteren liet de GGD Hollands Midden weten... dat er meer capaciteit beschikbaar was dan er prikafspraken waren. Daardoor kwamen er onder strenge voorwaarden plekken vrij voor 60-plussers... om zonder afspraak een boosterprik te krijgen. Hollands Midden is de enige GGD die een boosterprik mogelijk maakt zonder afspraak. Een woordvoerder zegt dat dat ook na vandaag mogelijk blijft. De Marisocé heeft op de A12 bij Zevenaar een Duitser aangehouden... die nog 15 jaar de gevangenis in moet. De man was veroordeeld voor moord. Bij een controle gisteravond liet hij een vals paspoort zien... Vervolgens bleek dat hij internationaal werd gezocht. De Marissussee controleert vaak op de A12 bij Zevenaar... omdat de snelweg onderdeel is van de zogenoemde Wit-Rusland-route. Daar maken migranten uit landen als Irak en Afghanistan veel gebruik van. Bij 18 van de 61 positief geteste passagiers... die vorige week met twee KLM-vluchten aankwamen vanuit Zuid-Afrika... is de omicron variant van corona vastgesteld. Volgens het EVM is het onderzoek nu afgerond. Een aantal van de besmette mensen hebben milde klachten... en de anderen niet, of nauwelijks. Degenen die klachtenvrij zijn, mogen vandaag uit isolatie. Inmiddels is ook duidelijk dat de omicron variant zich binnen Nederland heeft verspreid. De ouders van de jongen die in de VS vier medeleerlingen heeft doodgeschoten... zijn terecht en opgepakt. Het OM in Michigan verdenkt hen van dood door schuld. Ze hebben mogelijk te weinig gedaan om de moordpartij te voorkomen... Volgens hun advocaat waren ze ondergedoken voor hun eigen veiligheid. Het weer bewolkt met vanuit het westen regen die naar het oosten trekt. De zuidwestenwind trekt vanmiddag aan en het is 4 tot 7 graden. Vannacht rond het vriesplunt. Ook morgen kil bewolkt en wat regen. Aan landinwaarts mogelijk wat natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Dat spartje ons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 your name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 Ja, het ritme van Paleis, Bos, Paleis. In de stukken die ik zelf heb gespeeld... toen ik op de School werkte... heb ik een aantal jaren het geluk gehad... om in het Sinterklaas Sinterklaastoneel mee te spelen. Want toen was het nog zo dat er stukken waren... kan ik me herinneren, ook uit die Monopooltijd. Want ik heb Minke nog even gebeld...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 Paper notes, paper notes, paper notes, paper notes, paper notes, paper notes, paper notes, paper paper notes, paper paper paper paper paper paper Zit de klaar, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geluid, een paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van zwarte piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar, dus want dat word krijg ik niet. Zit de wie kent het niet? Zit de Klaas, Zit de Klaas. En natuurlijk voor de fiets in de klas? Wie kent het niet? Zit de Klaas, Zit de Klaas. En natuurlijk voor de fiets in de Wie kent het niet? Zit het de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 En toen vanaf dat moment ben ik gebombardeerd uh, tot regisseur. En dat heb ik tot, 19, tot 2000 volgehouden. Daar gaan we straks verder over nou, praten. We okay. gaan eerst weer even naar een muziekje luisteren. Hé, hey, daar wordt geklopt! geklopt. Hé, hey, hey Jochem, er wordt geklapt. Hé, hey, het is er... Zet die muziek even wat zacht op. Wat is er gebeurd? Nee, je ze de op de deur, man. Wat? Ach, we gaan Hé jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur.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 Ja, ik kom uit Spanje. Kunt u een beetje voetballen? Dat kan ja. ik een beetje. Nou, nou ja, dan ben ik eruit. Ik je ik het uh, bezen. Dan tenminste mijn broer. Hallo, mag ik iets wel zeggen? Nou mensen, we zijn met mijn bezig. Ik weet het nu. Moet ik het nog kunnen zeggen? Nou, zeg. Het was de speciale Caribische uitvoering van het uh, nummer Hoor uh, wie klopt daar kinderen? door Jochem van Gelder. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het was zo'n leuk, vrolijk nummer. Dat gaan we even draaien. Welkom terug bij het programma ZFM Outsantwoord. Ankie, aan jou het woord. Nou, ik zat ook op mijn stoel mee te zwingen. Ik ben natuurlijk vaak in de Caribbean geweest. Ik kende dit ook niet, maar ondertussen zat ik heerlijk. Ed! Ja! Yeah. Goedemiddag, we gaan weer verder uh, met uh, dit programma over 60 jaar Sinterklaastoneel. We hebben de, de, de stukken gevolgd, uh, niet inhoudelijk, maar de regisseurs en de, de grote van de spelers. Monopol, uh, Corrie Schram in Zomerlust, Jos Dreuze.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 Hij zat, er... uh, hij zat er ook. En dan moet hij dus zogenaamd uh, water over zich heen krijgen. <lacht> nou, dat werd natuurlijk iedere voorstelling uh, en, genept. Uh, maar de laatste voorstelling... krijgt hij me toch een bak water over zich? <lacht> Ja, weet het. <lacht>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 Zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij is hele goele pieten op zijn boot. De stuk de honderd, jaar zijn boot. Die is zo boot. Hij is niet hele niet goed en niet, niet rood. Hij is te groot en past die dag er in de zoot. Ja, sinds de slaat, die heeft een hele mooie boom. Volgens cadeautjes, zo oh, is zo lekker groot.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 Sinterklaas komt uit Spanje, hij brengt appels van Oranje altijd in galop. Hipa! Hop op, hop hop wow, en altijd in galop. Op, op, op, op, op, op. Mm -hmm. 2010. Oh, en dat, was, uh, dat was Ernst Bobby in de Rest met de Sinterklaas Mix, de speciale jazz-uitvoering. En ooit opgetreden ergens in een, uh, in een heel mooie zaal waar allemaal kinderen waren.